Twee uur. NPO Radio 1 met Suzanne Bosman. Goedemiddag. If you pay peanuts, you get monkeys. Dat is zo'n beetje de golfbaanreactie als het gaat om hoge salarissen voor hoge bazen. Nou, dat zal wel, maar die loonsverhoging voor ING hamers. naar zo'n 3 miljoen euro is de pinda wel heel ver voorbij. Verontwaardiging alom en dat is niet terecht, zeggen deskundigen en insiders. Straks in één vandaag naar het En Emmer branden. Een jongen van 14 die vorig jaar zijn ouders doodstak in het Friese dorp Katlijk heeft 12 maanden jeugddetentie en jeugd-TBS gekregen. Dat is de maximale straf die een rechter kan opleggen aan een 14-jarige en was ook de eis van het OM. De jongen bekende in september dat hij zijn ouders had omgebracht met een mes. Het gezin uit het Friese dorp was niet in beeld bij jeugdzorg of andere instanties.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 Oppositiepartijen gaan nog een stapje verder. Die vrezen zelfs dat dit een teken is dat we weer terug bij af zijn... naar tijden van voor de crisis... waar buitensporige bedragen omgingen in de financiële wereld. Dat wil niemand. De commissarissen van de ING staan achter het besluit... om Hamers de loonsverhoging te geven. Volgens hen verdient Hamers veel te weinig... ten opzichte van collega's van Europese bedrijven... van vergelijkbare grootte.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 De Deense Peter Madsen blijft ontkennen dat hij de Zweedse journaliste Kim Wall aan boord van zijn onderzeeër heeft vermoord. Ook spreekt hij tegen dat hij de vrouw heeft gemarteld, zegt zijn advocaat. Vanochtend begon het proces tegen hem, vertelt correspondent Rolien Creton. Voordat de rechtszaak begon keek hij heel indringend de zaal in, keek hij echt journalisten indringend aan. Maar eh, daarna heeft hij eigenlijk vooral ja, naar de papieren voor zich gekeken. Hij is wel zeer geconcentreerd. De vraag is of hij zich vandaag zou uitlaten. Matze heeft eerder wel toegegeven dat hij het lichaam van Wal in stukken heeft gezaagd. Kim Wal ging in augustus vorig jaar met Matze mee in de Onderzeeër... om een reportage over hem te maken. Ruim een week later werden stoffelijke resten van haar gevonden... in het water ten zuiden van Kopenhagen.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 En maar dankjewel, Jolande van de Velde heeft verkeersinformatie. Bij Rotterdam een ongeluk op de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Bij Rotterdam Centrum 10 minuten vertraging, daar is de rechte reis ook dicht. En dik een kwartier vertraging voor de N201 Hilversum richting Uithoorn. Tussen Loenen en Winkeveen staat 3 kilometer. Nu in de theaters Salam van het Noord-Nederlands toneel... Club Guy en Roni en Asko Schoenberg...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 Onder bankiers vinden ze het niet zo raar hoor die salarisverhoging met 50% naar 3 miljoen voor ING baas Hamers. Waarom zijn de reacties van bij de koffieautomaat tot in de Tweede Kamer dan zo zuur? Gaat het zo meteen over. In Zuid-Afrika is een triatleet aangevallen met een kettingzaag. Zijn belagers probeerden zijn benen af te zagen en hierdoor kan hij niet meedoen aan het nationaal kampioenschap later deze maand. Een concurrent met grof geweld te uitschakelen. Dit overkwam de Amerikaanse ijsdansster Nancy Kerrigan in 1994. Kerrigan was clubbed on the right knee met een baton van een unidentified man. Waarom? Was dit nou ingestoken door haar rivale Tonia Harding... straks kunstschaatsverdette en coach Joan Hanappel... over haat, nijd en geweld in de sportieve arena? In feit of fictie gaat het vandaag over baby's die op hun vader lijken. Die schijnen namelijk gezonder te zijn dan andere baby's. Je happy blij zijn om je moeders ogen te hebben... maar het for beter zijn als je een beetje meer more like je dad. This is according to a En study, and it says that children who resemble their vaders at birth are healthier by the time they reach their first birthday. Nu eerst die omstreden loonsverhoging. Susanne Bosman. Eén van dag. Wat mij betreft is het een, een buitensporige verhoging die op geen enkele manier helpt bij het herstel van vertrouwen in de sector. Neste Hoekstra van Financiën over een nieuwe salaris van de topman van ING. Ja, Lammert, wat dacht jij toen je dit hoorde? Ja, ik dacht dat heeft hij goed gedaan. Daar kan ik nog wat van leren in mijn salarisonderhandelingen. Maar ik ben stiekem toch ook wel blij dat ik geen ING-klant ben... want het is namelijk niet de eerste keer dat daar zoiets gebeurt. Jaren geleden kwamen ze ook al in het nieuws met de salarisverhoging. Luister maar. Elf een halve maand geleden is er veel commotie geweest over het bonusbeleid hier bij deze bank. Had u dat kunnen voorkomen? Gelukkig. Gelukkig vind ik dat onze collega's samen hebben kunnen besluiten... om dat terug te draaien. Nou, zeven jaar geleden gebeurde dus met Jan Homme ongeveer hetzelfde. Voorganger van Alfhamers kreeg een verhoging van 1,25 miljoen euro aangeboden. kwam heel veel kritiek op, net als nu eigenlijk. En uh, ja, Homme zag vervolgens af uh, van de verhoging. Hè? Ja, inderdaad. En je vraagt je inmiddels over, leren ze het dan nooit? Luister maar eens naar George van Hout, uh, acteur, uh, auteur van een theaterstuk over bankiers. Je ziet gewoon dat de bankiers ons haten. Waar bemoeien we ons mee? De heren maken zelf al uit hoeveel ze verdienen. Ja, dit was dus al in 2015, en het lijkt erop dat de mentaliteit van de topbankiers niet is te veranderen. Oké, okay, maar laten we het dus omdraaien. Wat is er mis met hebzucht? Dat heeft ook positieve kanten. In ieder geval volgens A. nog wel Gordon Gecko okay. in 87 in die film Wall Street. Greed, for lack of a better word, is good. Greed is right. Greed works. Hij ah, haalt een heerlijke acteur, die Michael Douglas. Lammert, dankjewel. We hebben het nu niet over een film, maar ja, over het nieuws van uh, vanmorgen. We praten erover met Amba Zeggel, ondernemer, docent aan de Universiteit van Amsterdam... en ook uh, regelmatig financieel commentator hier bij Vandaag. Goedemiddag, Amba. Goedemiddag. En contact ook met uh, Bert Tiebe van uh, Economisch Onderzoeksbureau SEO. Meneer Tiebe, een goede bankdirecteur. Is dit geld wel waard? Um. Ja, dat, uh, dat is heel goed mogelijk dat hij 3 miljoen euro per jaar waard is. Ja, en, en hoe bepaal je dat dan? Hoe, hoe kom je tot zo'n bedrag? Uh, ja, eigenlijk wat je wilt is uh, dat wat die man verdient als topman, dat dat. Uh, uh, overeenkomt met zijn toegevoegde waarde voor de onderneming. He, dus hij moet als topman belangrijke beslissingen nemen, hij moet een leider zijn, hij moet beslissen over investeringen. En eigenlijk de waarde van die beslissingen voor de onderneming, ja, die moet dus in overeenstemming zijn met zijn salaris. Ja, en dan moet hij daar ook een prikkel vandaan halen om zijn best te doen? Um, ja, dat is uh, eigenlijk wat economen altijd zeggen. Hè. Dus het salaris moet wel zo hoog zijn dat hij ook wat te verliezen heeft. Hè. Als het niet goed gaat, uh, ja. Dan verliest hij dat Riante salaris, dat wil hij natuurlijk niet, en dan gaat hij wel een stapje harder lopen. Ja, dan kom je bij dat greedy discount. Dan goed. kom je echt van, ja, hebzucht werkt. En dat levert meerwaarde op voor het bedrijf. Dus dat onderschrijft u, hebzucht werkt? Ja, absoluut. Okay. Dat, dat, echt geld is een hele goede drijfveer voor mensen om hun, beentje, hun beste beentje voor te zetten. Ja, om maar zeggen, uh, niks mis ja, mee, dus, ja. met, met zo'n beloning. Ja, ja, nee. Je moet me nu weer zien met een big smile. Het klopt inderdaad. Geld is een gigantische motivator. Maar of je daarmee altijd krijgt wat je wilt, dat is een tweede. Er is ontzettend veel onderzoek gedaan naar hele complexe uh, functies. Of geld daar invloed op heeft. En op het moment dat je iemand gaat belonen om meer omzet te halen, of belonen uh, om meer bepaalde producten te verkopen, uh, dat, werkt dat kan averechts uitwerken. Omdat je dan, wil je die goals halen, wil je die doelen bereiken, dan. Uh, schakel je ook heel veel andere componenten uit. Is het goed voor een klant? Worden mijn werknemers hier gelukkig van? Is het goed voor de lange termijn? Uh, dus je wordt, of het helpt inderdaad, maar of het altijd naar de goede kant uh, uitvalt... als je dat had bedacht van tevoren, dat, dat lukt niet... omdat een bonus inderdaad werkt op hele simpele, uh, niet complexe uh, nou, activiteiten. Maar dus goed voor ING, dat wel? Nou, dat moeten we dus ons afvragen, want in het verleden zijn er ook bonussen uitgekeerd. En ik weet niet of jullie nog tien jaar geleden kunnen herinneren hoe het toen allemaal gegaan is. In september kunnen we, hè, uh, krabben, gaan kunnen we ons weer vieren. op hoofd ja. uh, En dan kunnen we zien wat dat ja. allemaal uh, teweeg brengt als je mensen inderdaad stuurt alleen op beloning met euro's. Want je kan natuurlijk ook kijken naar hoe tevreden zijn mijn klanten. Zou ik dit verkopen aan mijn lieve oude moedertje? Uh, wat doen mijn medewerkers? Zijn die gemotiveerd? Voelen zich die verantwoordelijk voor hetgeen wat ze doen? Uh, dat is je trouwens ook niet alleen de financiële sector. Maar ook bij de misstanden bij Volkswagen of Imtech. Daar gebeuren zijn. Imtech is gewoon kapot gegaan. Aan dat men 200% uh, verdubbeling kreeg van de bonus. Als ze een aantal projecten hadden binnengehaald. En niemand keek meer of het haalbaar was. Of het goed was. Uh, hoeveel uh, hun uh, Imtech dat uiteindelijk zou kosten. Er werd alleen maar gestaard op wat haal je binnen. En niet op kwaliteit. Nee. En niet op uh, wat, hoe succesvol het was. Mm -hmm. En als je het dus alleen daarop... Ja, sorry. Nee, nee, nee. Je, je punt is helder en dat wil ik aan ja. Bertie me voorleggen. Dus uiteindelijk kan het zich ook tegen je gaan keren. Ja, dat is heel goed mogelijk. Uh, uh, ja, een bekend voorbeeld is natuurlijk... stel dat je politieagenten gaat belonen... voor het aantal bekeuringen wat ze gaan uitschrijven. Ja, dan krijg je dus ja. meer bekeuringen. Maar de vraag is of je daarmee de maatschappij helpt. Dat geldt natuurlijk ook voor bankiers. Ze dus alleen maar uh, worden afgerekend door bonussen... en die heel uh, simpel insteekt... Uh, dan krijg je misschien iets uh, wat je niet wil... Maar goed, het beloningsbeleid van topondernemingen zit tegenwoordig vrij slim in elkaar. Dus het is, het is niet heel niet eendimensionaal van je maakt meer winst, dus krijg je een bonus. Dat beloningsbeleid is vrij slim en steeds slimmer. Wat is er dan slim aan? Dat je het nou, niet meer bonus noemt? Nee, bijvoorbeeld maar je, Dat vinden wij dan het prettig? Het hangt bijvoorbeeld af van een index uh, die bepaald wordt. Inderdaad ook door zaken als klanttevredenheid. Dat kun je uitstekend meten. En daar kun je je topman dus ook op afrekenen. Alleen, hoe reken je dan af? inderdaad, in euro's. Mm -hmm. He, dus je stimuleert dan uh, eigenlijk om die topman zijn best te laten doen... op die dimensies van het ondernemingsbeleid waarvan jij wil dat hij exceleert. Ja. We zijn uh, eens naar de, de Zuidas gegaan. Het financiële hart uh, van Amsterdam, verslaggever Roos Oosterbaan... die vroeg uh, mensen daar wat zij nou denken van dat nieuwe jaar salaris? 3 miljoen euro van topman Ralf Hamers van ING. Nou, ik vind uh, het wel terecht. Ik denk dat op het moment dat, uh, dat je wil concurreren met andere vergelijkbare bedrijven in Europa... dan moet je zo'n topman ook gewoon op die manier belonen. Dus ik heb er geen enkel probleem mee dat hij een flink hogere salaris krijgt. Flink hoger, 3 miljoen. Ja, ja En ik, ja, ja, dan zijn dit de bedragen die betaald moeten worden. En als je ziet wat ING uiteindelijk voor winst maakt... dan is dat natuurlijk een peulenschild. Dus ik vind dit helemaal terecht. Kijk, als een voetballer 200.000 pond per week verdient is een zware schok van 3 miljoen voor een heel groot bedrijf... of het nou ING is of een ander groot bedrijf... is ook niet helemaal vreemd vind ik. Wat vindt u dan van de reactie vanuit de politiek bijvoorbeeld? Die zijn er niet mee eens. Ja, om eerlijk te zijn vind ik dat bekrompen. Je moet gewoon nadenken van het is het bedrijfsleven. En als je goede mensen wil hebben op die posten... dan moet je ook betalen om te zorgen dat je die goede mensen krijgt. En dan moet je dat aan het bedrijfsleven overlaten. En dan moet de politiek zich er eigenlijk niet mee bemoeien. Ik heb het vanmorgen gehoord en het ging over de pensioenen... die niet meer uitbetaald konden worden. Ja, en als ze we dan wel een bestuurder 3 miljoen geven... ik snap heus wel dat je als bestuurder iets extra's krijgt maar 3 miljoen is van de zotte. Ja. Dat, dat is, dat, Er zijn ook grenzen. Is zo'n salaris uh, schadelijk voor het imago van de bank? Nee. Kort en krachtig, nee. Maar het beeld van uh, de bank als grote graaier? De bank als grote graaier? Nou, laat ik het anders zeggen. Uh, mensen die met de kop over het maaiveld uitsteken... met name in Nederland uh, uh, zijn die sterk uh, onderhevig aan kritiek. Hoge boom, vang, veel wind. Wat vindt u van dat bedrag? Ik vind dat uh, eigenlijk aan het bedrijf zelf te bepalen. En het is aan de klanten wat ze daarvan vinden. Ja. Dus als de klant dat niet meer eens is, ja, dan zou ik zeggen... Uh, zoek een andere bank, laat dat vrij. En, uh, je mag er van alles van vinden. En wat vindt u ervan? Wat ik ervan vind? Ja. Ja, ik vind het absurd. Maar ik zit oh. ook niet bij de ING, dus dat is even... Ja, wisselende reacties, maar wat je toch veel hoort... is dat het uh, een peulenschil is als je het vergelijkt met nou ja, buitenlanden... met voetballers, Bertiebe. Vooral uh, instemmende reacties daarop op de Zuidas. Het past binnen de bankencultuur. Uh, dat zou goed kunnen, maar ik denk wat die mensen vooral op wijzen is... van ja, uh, Kijk, zo'n zo topman die heeft bepaalde vaardigheden. Waarom die dus op die, op die functie zit? De, je moet mij niet vragen topman van zo'n bank te worden. Dat kan ik niet. Dat geldt, denk ik, voor veel mensen. En als hij dit niet krijgt, gaat hij gewoon naar een andere bank om nou, ja, buitenland te spelen? dat is een concurrerende markt. Dus mm -hmm. inderdaad, de vergelijking wordt gemaakt met een voetballer die ook een hoog salaris heeft. Ja. Als een voetbalclub dat salaris niet betaalt, dan gaat hij voetballen naar een andere club, dan gaat hij naar de concurrent. Dat dus dat geldt, mag je ook wel verwachten bij Hamers. Dat, dat, dat, dat geldt gebeuren. dus ook voor schaars talent in de top van een onderneming. Ja. al maar zeggen, is er een bepaalde ja. grens? Hè? We worden ook even zo, zoiets als Maaiveldcultuur, is, is er een bepaalde grens waaraan in Nederland dan misschien salarissen uh, kunnen komen? Als je hè, als je het zegt, de topsalaris. En, en dat van nou, de, de mensen een beetje onderaan in het bedrijf? Nou, dat is denk ik ook. De discussie op dit moment, uh, maar wat is dan wel goed? Uh, en ik denk dat je dat nooit. Zijn er staartjes individueel... voor, tabellen? Nou, zijn. Weet je wat ik interessant vind? Uh, er is onlangs een onderzoek gedaan, ik ben even vergeten van welk investmentbureau, die hebben laten zien dat succesvolle bedrijven, dus die een, uh, zowel hoog rendement halen als laag uh, verzuim van hun werknemers, als heel hoog score op klanttevredenheid, heel uh, veel lager verschil hebben tussen de laagst verdienende werknemer en de werknemer die het meest verdient. Daar zit vaak niet meer in dan tien keer uh, het verschil. Dus dat het nodig is om heel succesvol te zijn... dat, dat betwijfel ik. Um, en een andere vraag is ook... Wat, wat vind je dan wel? Waarom vind jij uh, dat jij dat waard bent? En waarom geef jij je eigen werknemers dan een veel lagere verhoging? Uh, of is het, vind jij goed dat jouw werknemers bijvoorbeeld gaan buurten bij andere landen en zeggen... hé, hey, ik doe dezelfde functie. Die krijgen veel meer. Ja. Mag ik ook meer? Dus, het, is, het gaat mij veel meer om het groter geheel. Het is onderdeel van... Je doet het niet alleen als, als, als Ralph Habers Weet hij ook wel. Ik ben trouwens niet eens met dat het een graaier is. Absoluut niet. Ik zie, hij heeft hartstikke goede kwaliteit. Het gaat mij veel meer om... Wat, wat wil je daarmee uitstralen? Wat, wat wil je dan hmm. voor je andere werknemers? Waarom mag jij 30 keer meer en de ander niet? Daar moet je rekening je mee vier? houden. Hoe het eruit ziet. Je, dat, ja. dat, en dan kan je, tuurlijk kan je dan zeggen, ja maar luister eens uh, mevrouw zeggen, je bent helemaal niet realistisch, want al die topbanken in Londen die uh, betalen veel meer uit en dan gaat hij daar naartoe rennen. Maar dat is een vraag voor ING. Wil je, wil je uh, een voorbeeld stellen? Wil je het anders doen? Dan gaat het even pijn doen. Dan kan je dat doen. Er zijn ook banken hoor. Handelsbanken, Zweedse bank, heel succesvol. Al jaren. Uh, die, uh, ze doen veel beter dan andere bank op de lange termijn, die doet dit niet. Ja. Dus er zijn, en, en, en, en dus denk ik, dat hij het ook niet doet. Lachten we vroeger uit, waren geitenwolle sokkenbanken. Na de kredietkrize dachten we, hé, hey, toch zo gek. Nou ja, en dat, de vraag is ook, hoe, gaat dit, hoe komt dit op klanten over, uh, Een die zelf een rekening bij je geeft? Ik heb een rekening ja. bij je. ik heb zelfs twee. Ja, als, uh, u gaf net uw mening als deskundige, als klant. Ja. Nou, als, als klant uh, kijk ik er heel simpel naar. Wat kosten mijn, uh, koste mijn bankdiensten? En ik vind de ING niet goedkoop, moet ik zeggen. En dat werkt natuurlijk wel door als je U betaalt dus mee mensen het salaris. heel huis. veel gaat ja. betalen. Dat moet ja. ergens vandaan komen. Ja, ik ben niet naïef. Klanten betalen dat, gaat de prijs van mijn dienst omhoog? Ja, dan ga ik weglopen. Nou, gaan op een gegeven moment allemaal zeggen: denk jij, uh, klanten, aandeelhouders protesteren? Lilian, Marijn is van de SP, hè? ook aandeelhouder ja. die zei: ik ga erheen. Ja, ja. Ik, ik weet niet hoe dat bij ING zal toegaan... maar onlangs was uh, Burberry... bekend van die leuke sjaaltjes en de ruitjes... Uh, daar waren aandeelhouders heel erg aan het morren over... dat ze het uh, totaal niet eens waren... met het uh, beloningspakket van de topman uh, al daar. En zo zie je steeds meer ontwikkeling... dat er aandeelhouders uh, zeggen van... hé, hey, maar we zijn het hier niet mee eens. En ik, daar ben ik het ook inderdaad... Uh, totaal niet eens met, uh, met, met de politiek. Bemoei je er alsjeblieft niet mee. Er is natuurlijk wel nog een klein vraagstukje... Ja. over staatsen en dat soort zaken. Maar ik vindt dat de markt het moet oplossen. Nou, Dit is uit de politiek moet zich er niet mee bemoeien? Nee, zeker niet. Okay. Dat G-woord, dat heeft zo'n eh, emotionele lading. En ja, ik denk je moet er toch kijken naar de ratio van de economische beslissing wat van. G-woord ja, is. Oh, sorry, graaien. Ja, graaien, graaien, graaien. Ja, ja, okay. Het zal nog wel een paar keer voorbij komen vandaag. Ik ja, ben benieuwd hoe het allemaal verder gaat. Half vier dan praat ik met politiek commentator Remco Teulings... over de politieke reacties. Allard. Ook over de reactie van minister Hoekstra... die we eerder al hoorden. Allemaal Zeggen en Bertiebe, hartelijk dank. Ach, you this <laughs>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 repeats. Mr. B repeats. As the new boy starts to breathe, as the window starts to breathe, seems like Mr. B repeats itself all over. De woorden van Piet Filly en Perkisit. History repeats nieuws via de NOS in Bemmel, bij Nijmegen. hebben archeologen een voor Nederland ongekend groot Romeins grafveld gevonden. Op een akker waar straks een stuk van de A15 moet komen... vonden ze in ieder geval 48 graven van rijke Romeinen... Er wordt ook een grote collectie waardevolle grafgiften gevonden... in brons, glas, keramiek en verder zes askisten. Allemaal in hele goede conditie. Archeoloog Pepijn van de Geer vertelt hoe hij reageerde... bij de vondst van die eerste kist. Nou, toen wist ik niet eens helemaal zeker of dat inderdaad wel een askist was. Want uh, ik denk, zoals de meeste archeologen, hebben we die eigenlijk nog nooit uh, nou, zelf gevonden. En hoogstens is misschien een keer in het museum gezien. Je staat er niet meer stil dat je dat ook zelf wel uh, eens uh, tegen zal komen. Maar het was zo. Het was wel zo, ja. En het, uh, ja, het was sterker nog. Het bleek er dan niet één, maar uiteindelijk zelfs uh, zes uh, te zijn. Ja, ik zie u nu nog glunderen. Ja. En daar is alle reden toe. Want hoe vaak komt dat voor? Dat je er zes vindt. Ik heb wel eens gehoord dat mensen er één of twee vonden. Maar zes. Nou inderdaad, er zijn er wel een paar bekend in Nederland. Maar uh, dat zijn meestal losse vondsten. En ook vaak nog wat kleiner. Maar dat er zes uh, bij elkaar gevonden worden, dat is, uh, dat is de eerste keer eigenlijk. Nou, toen gingen jullie verder met zoeken in de buurt van die, uh, van die kisten. En toen kwamen er nog veel meer naar boven. Bijvoorbeeld kuilen waarin deze zaken lagen. Ik zie daar een bronzen schaal, die kan gisteren gemaakt zijn. Het is fantastisch uh, materiaal en redelijk goed bewaard hier in de klei inderdaad. En ik denk ook gewoon enorme hoogkwaliteit toen al gewoon het is dus echt het, het, het luxe en het beste van het beste... wat er verkrijgbaar was uh, in die ja, tijd. heel duur. Ze hebben dus kennelijk ook het vermogen gehad... om dit, uh, dit soort kostbaarheden uh, ja, mee te geven aan hun doden. En dat niet alleen. Het aardewerk, een deel van het aardewerk... Is, zelfs lijkt erop dat het ook nooit gebruikt is. Dus ze hebben eigenlijk het meest luxe aardewerk... een beetje het Wedgwood aardewerk uit die tijd... Uh, hebben ze gewoon gekocht. Dat terrakleurige aardewerk, dat zie je inderdaad nog steeds... En daar zien we ook hele mooie sierlijke vazen. Een parfumflesje van glas. En die vrouwenfiguur daar. Zandsteen, zo te zien. Waar komt die van? Het, is, het dit is echt een heel mooi, sierlijk beeld ook. Het is ongeveer een dikke 60, 70 centimeter groot. Uh, ja, dat klopt. Het is een, uh, een vrouw in een gewaad. Het is Nog een beetje moeilijk te zien, maar er komt dat het eigenlijk maar een deel is van een, een veel grotere uh, ja, beeldhouwwerk, zeg maar. Wat eigenlijk onderdeel is geweest van een groot uh, grafmonument. Dus een, uh, er heeft ergens heeft, op een van de graven heeft een, echt een bijzonder groot grafmonument gestaan. Wat waarschijnlijk om, uh, helemaal rondom voorzien was van uh, vizier. Uh, uh, pilaren in half relief, uh, en een hele, ja, een hele scène zullen daarin uh, afgebeeld zijn. Het lijkt wel een jongensboek, heel. Nou, een beetje wel, ja, inderdaad. Ja, Dit zijn wel de krenten uit de pap. Hier word je archeoloog voor. Pepijn van de Geer was dat in gesprek met NOS-verslaggever Trudy van Rijswijk. Met vrijwilligerswerk help je een ander, maar zelf word je er ook blij van. Dat wordt tenminste altijd gezegd als er vrijwilligers worden geworven. Wie dat wil, die kan dat morgen en overmorgen zelf uitproberen. Dan is namelijk de 14e editie van NL Doet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Recordaantal mensen heeft zich aangemeld om de handen uit de mouwen te steken. Mark van Hall is hier van het Oranje Fonds dat NL Doet organiseert. Vandaag is hij onze optimist. Goedemiddag, van harte Dankjewel. welkom. Goedemiddag. Ja, de bedoeling van dat NL Doet is om ja, zoveel mogelijk mensen warm te laten lopen voor uh, vrijwilligerswerk. Zijn er veel vrijwilligers nodig in Nederland? Nou, het, het Nederland is een vrijwilligersland. Heel veel dingen die uh, er spelen, uh, van een uh, dierentuin tot en met een hospice... Uh, van een speeltuin tot en met een verzorgingshuis. Ja, daar zijn vrijwilligers gewoon bij nodig. En gelukkig zijn er ook heel veel vrijwilligers die zich inzetten... voor. Ja, euh, mooie dingen. Ja, maar niet genoeg, blijkbaar. Anders dan zou je nou, het, dat NL Doet niet doen. Nou, wat, wat je, wat, wij steunen elk jaar ontzettend veel initiatieven. En uh, sociale initiatieven. En dat blijkt dat het toch best wel lastig is om uh, vrijwilligers te krijgen. En tijdens NL Doet uh, laten we zien aan heel Nederland... dat het heel makkelijk is om uh, vrijwilligerswerk te, kun te kunnen doen... Um, eh, dus dat het laagdrempelig kan zijn. Je hoeft het ook niet, eh, sommige mensen denken ook van ja, moet ik echt elke week uren vrijwilligerswerk doen? Nou, dat hoeft niet, dat is geen. Maar het is wel zo dat dat natuurlijk heel erg nodig is. En het, is, um, en het kan ook gewoon uh, heel kort. Het hoeft niet uh, meteen een, een halve uh, dag te zijn. Nee, maar nee, maar is, is dat echt zo? Want je moet toch op mensen kunnen rekenen als ja. je. Nou, om maar weer dus dat buurthuis erbij te ja. halen. Moet je toch weten dat mensen er elke dinsdag en donderdag zijn of zo? Ja, of? dat is een vorm van ja. vrijwilligerswerk. Maar het is ook zo van, uh, het kan ook heel klein zijn. Het, kan ook, het is ook een vorm van aandacht geven. Wat is er nou heel anders. klein? Nou, bijvoorbeeld uh, dat je toch één keer per week even langs gaat bij de buurvrouw die, uh, die niet zo vaak naar buiten komt. Het kan gewoon ook uh, hallo zeggen of dag zeggen of vijf minuten. Dan heet dat al vrijwilligerswerk. Ja, ja het is iets doen voor een mm -hmm. ander uh, vanuit vrijwilligerschap, zeg maar. Ja. En uh, dat is natuurlijk heel bijzonder en ook heel mooi. Ja. En het is uh, lastig om mensen te krijgen waar je op kunt rekenen, ja. lijkt me. En zeker ja. nu uh, ja, moeten jullie er harder aan trekken. Want uh, er zijn meer banen te vergeven, dus minder mensen met tijd. Zou je nou, denken. dat zou je denken. Maar ja. eigenlijk is het zo dat uh, heel veel mensen ook laten zien dat naast een drukke baan, dat het ook hartstikke leuk en goed kan zijn om een vrijwilligerswerk te doen. Ja, en uh, het leuk is, kan zijn, nee, maar, maar moet dat er moet wel er ook tijd, tijd voor worden ja. gemaakt. Want uh, eigenlijk, uh, als je kijkt uh, naar. Uh, naar zeg maar hoeveel mensen er uiteindelijk iets doen voor een ander... één keer of uh, meerdere keren per jaar... dan is het gewoon de helft van de Nederlanders doen dat gewoon. Dus dat is fantastisch dat het gebeurt. Ja. En, uh, en ja, dat het meer mensen dat kunnen doen... en dat het ook makkelijker is dan je denkt. Hè, want die drempel laten zien dat die helemaal niet zo hoog hoeft te zijn. Ja, dat is het doel van NL Doet. Zitten jullie vooral te springen om mensen die al een baan hebben... die ervaring hebben in besturen, in managen, in boekhouden... dat soort zaken? Iedereen. We willen iedereen laten zien dat het heel makkelijk is... en dat het ook inderdaad een goed gevoel geeft als je iets voor een ander doet. Nou, iedereen, we zien ook uh, ieder jaar zien we het Koninklijk Huis natuurlijk ja. ook weer aantreden. Ja. We hebben vanochtend hè, nog even de foto's bekeken van Beatrix... Ja, met de bodywarmer en hoge ja. drukspuit ja. en makkelijke schoenen. Ja. Gaan we zoiets weer zien? En dat gaan we zeker De komende zien. dagen? Ja. Wat dan? Nou, dat ga ik niet precies Ach. zeggen. Nee, dat wordt altijd duidelijk op de dagen zelf. Maar om even aan te geven, bijvoorbeeld de prinses Beatrix... Ja, die doet al mee vanaf het begin... En uh, dan, uh, Ja, ah, die, die doet het dus ook weer. Uh, die, die gaat zeker mee. Oh, die gaan ja, we zien. Ja. Ah, hoe ja. dan ook. Nou, Dat is goed om te weten. Wij gaan luisteren naar Uw Mark van Hal namens NL Doet. Neem plaats hier achter het spreekgestoelte. We leven in een geweldig land. Laat ik daar maar eens mee beginnen. En dat bedoel ik niet geweldig, omdat we relatief rijk zijn. Er zijn immers nog best veel arme mensen hier. Maar geweldig omdat we er, geloof het of niet, steeds meer voor elkaar zijn. Bijna de helft van onze bevolking doet elk jaar één keer of vaker vrijwilligerswerk. Bijna de helft. Dat is toch fantastisch? En 70 steunt één of meer goede doelen. We zijn echt op de goede weg. Het effect van al die mensen die er voor elkaar zijn is namelijk ongekend. Het helpt, armoede tegen, het helpt tegen armoede, tegen polarisatie en tegen eenzaamheid. Dat weet ik niet alleen uit mijn eigen ervaringen bij het Oranje Fonds. Ook wetenschappelijk is aangetoond dat deze hele grote problemen... een stuk kleiner en een stuk behapbaarder worden door menselijk contact. Sociale verbinding geeft mensen namelijk weer kracht en levenslust. Sociale verbinding maakt mensen meer, weer mens. Als iedereen iets goed doen, doet voor een ander, hoe klein ook... krijgt onze samenleving meer waarde. Dus ga eens kijken of je iets kan doen in het buurtcentrum... Loop eens binnen bij een vrijwilligersorganisatie of bel even aan bij die meneer of mevrouw in je buurt waarvan je weet dat hij weinig buiten komt. Het enige dat nodig is om mensen te betrekken bij de samenleving is er voor elkaar zijn. En als we iedereen betrekken, voelt niemand zich meer buitengesloten. Doe je mee? Dank wel, Mark van Hal van het Oranje Fonds. Morgen en overmorgen dus. NL doet het verhaal van Mark van Hal en dat van alle optimisten. Is terug te vinden op de sites van Eén vandaag en Radio 1. Met u zelf een optimist. Mail dan naar radio vandaag.nl. Een Zuid-Afrikaanse triatleet is aangevallen door mannen met een kettingzaag. Ze probeerden zijn benen af te zagen. Malengi Gwala was cycling in Durban on the morning of March 6 when a group of men reportedly dragged him off his bike and started sawing into both of his legs. Een sporter die wordt aangevallen al dan niet door een concurrent. Joan Hanapal blikt zo meteen terug op de grootste rel in de kunstschaatswereld. Recent verfilmd en bekroond met een Oscar, de aanval op de Amerikaanse kunstgaaster Nancy Kerrigan in 1994. Lammert feit of ficties. Babies die meer op hun vader. Vader lijken, die zijn gezonder. Ik ja. ben heel benieuwd, weet jij het al? Ja, een opmerkelijk, opmerkelijke conclusie van Amerikaanse onderzoekers. Um, onder andere Beatrice Smulders helpt ons zo meteen uit de droom. Ja, ah, de superverloskundige. Ja. Zeker. Nou, heel benieuwd naar haar verhaal... horen we tegen 3 nu het nieuws. NPO Radio 1. Hier is Gertje. Van de 2200 melkveebedrijven... die waren geblokkeerd vanwege mogelijke fraude met kalveren... zijn er 1800 weer vrijgegeven. Ze hebben de fout in hun administratie hersteld en mogen daarom weer dieren aan hun afvoeren, zegt men maar in schouten. Boeren die fraude pleegden deden dat om meer melk te mogen produceren. Een jongen van 14 die vorig jaar zijn ouders doodstak in het Friese dorp Katlijk, heeft 12 maanden jeugddetentie en jeugdtbs gekregen. Dat is de maximale straf die een rechter kan opleggen aan een 14-jarige. Het gezin was niet in beeld bij jeugdzorg of andere instanties. En het eens uitvinder Peter Madsen blijft ontkennen... dat hij de Zweedse journaliste Kim Wall aan boord van zijn zelfgebouwde onderzeeër heeft vermoord... Wal ging in augustus vorig jaar met Madsen mee in de Onderzeeër... om een reportage over hem te maken. Ruim een week later werden stoffelijke resten van gevonden in het water ten zuiden van Kopenhagen. Gert, dankjewel. Van Gert gaan we naar Wijnand. Wijnand zwaar met verkeersinformatie. Nou, we zien een paar problemen op de weg, Suzanne. Op de A20 Gouda richting Rotterdam. Bij Rotterdam Centrum, 4 kilometer file door een ongeluk met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. De vertraging ongeveer een kwartier de N201 Hilversum richting uit Hoorn tussen Loenen en Vinkeveen 4 met 20 minuten vertraging. En bezoekers aan de Landbouwdagen Intensieve Veehouderij in Venraai. veroorzaken vielen op de N270 vanuit Deurne bij Venraai 2 kilometer. Suzanne Bosman. 1 vandaag. 1 hey, vandaag gaat het lokaal tot de gemeenteraadsverkiezingen. Kijken we naar thema's waar het plaatselijk echt om gaat en deze week zijn we in Eindhoven. Welke verkiezingsthema's zijn voor u van belang voor de gemeenteraadsverkiezingen? Onze verslaggevers duiken daarin, wellicht bij u in de buurt. Over vertrouwen in de politiek... Dus dat schiet hier ook niet op, in die zin. Maar in de Turenland schiet er niet op. Zorg... Nou moeten ze meer geld naar de mensen die het nodig hebben in Wonen en werken. Ik denk dat de gemeente daar nog meer op moet investeren. Dagelijks bij Radio 1 Vandaag. Brainport Eindhoven. Huisvest grote bedrijven als ASML, Philips, VDL... die ieder jaar een hogere miljardenomzet hebben. En tegelijk kent Eindhoven de hoogste armoedecijfers van de provincie. Zo'n 5000 huishoudens leven onder de armoedegrens. Verslaggever Roos Oostermaan spreekt met hulpverleners over deze kloof. En ze begint bij de kringloop. Wat heb je nou net gekocht? Ik heb een, uh, een armbandje gekocht. Voor jezelf? Ja, ja, ja. ja. En uh, nu uh, krijg ik dus 35 euro op mijn leefgeld om boodschappen te doen. 35 euro en dan moet je okay. hoe lang over doen? En een week. Ik ben zeg maar jongen van de straat. Als je op straat bent en je hebt geld, dan heb je maten. Maar als je geen geld hebt op de straat, dan heb je geen maten. Matthijs van Merle van stichting Minima Eindhoven strijdt al jaren tegen armoede... En hij heeft nu samen met 26 andere organisaties... zoals des Heils en de Voedselbank... een armoedemanifest opgesteld. En hij hoopt dat alle politieke partijen dat overnemen in Eindhoven. We hebben natuurlijk alle verkiezingsprogramma's gelezen. En ik zie her en der dat het inderdaad gekopieerd is... Maar minder dan ik gehoopt en verwacht had. Maar u vindt dus eigenlijk dat de politieke partijen... in Eindhoven te weinig doen uh, aan de aanpak van armoede? Ja, daar waar Eindhoven enorm scoort aan de economische bedrijvigheid... opzetten van een goede economie, het aantrekken van uh, nou, hooggekwalificeerde banen... waar Eindhoven goed bezig is, zeg maar de hele brainport... ja, lijkt soms of er wat minder effect is op de bestrijding van armoede. En, en hoe komt dat dan toch dat dat dan niet blijkbaar een enorm speerpunt is... als ik u zo hoor? Het is geen... Uh, excusez mo, het is geen sexy onderwerp. He, armoedebestrijding, ja. De mensen zullen het wel aan zichzelf te wijten hebben. Die zullen wel dit, zullen wel dit. He, daar waar je kan scoren met uh, high-top bedrijven in Eindhoven halen, is het. Uh, uh, ja, je kan daar niet trots op worden als je daar iets bereikt. Ja. Ja. U uh, staat nu achter de kassa? Ja, zeker in de week ben ik hier vrijwilliger. Ik ken al die mensen die hier in de week wonen en dan heb ik, ken ik gewoon zien dat ze de portemonnee al klein is. Hè? Ja. Dat merk ik dan wel. Ik weet dat vroeger al mensen eigenlijk al de huur niet konden betalen... die een gewone vaste baan hebben. Die kregen al huurpserie. En daar lul ik al, of dat denk ik al over 30 jaar geleden is. Toen ik nog jong was. Toen zat ik al in die situatie waar nou is het toch allemaal hetzelfde. Is niet veel veranderd? Dat ken ik dan. In die zin vind ik dat niet. Nee. Thijs Erades is de directeur van de Springplank. Een organisatie die werklozen en daklozen helpt aan een huis en een baan. Maakt zich ook zorgen over de armoede in de stad. Als we die onderkant verliezen... Ja, dan denk ik dat je kloof krijgt tussen armoede en rijkdom... die niet meer te overzien is. En dan krijg je een soort ja, tweedeling. Hij ziet die tweedeling ook in de weerstand... die er soms is als een vluchteling een huis krijgt. En hoe geruisloos dat gaat bij een expat. Tegelijkertijd bouwen wij hier een hele hoge toren. Voor, Nou ja, ik weet het niet zeker, maar voor 250 mensen. En voornamelijk expats. Hier midden in de stad. Hier midden in de stad. En ik heb hier nog geen spandoek in de buurt gezien... van weg met die expats. Want daar hadden ook gewoon de Eindhovense burger... Had daar kunnen wonen. En we gaan ook nog proberen om meer geld te krijgen... vanuit de overheid, omdat die expats die uh, moeten ook nog iets leuk, die moeten eigenlijk ook nog leuk vinden en hip vinden. En daar moet je in kunnen schaatsen, zwemmen. En die moet naar cultuur, je moet naar musea's, weet ik veel wat. Het gekke ervan is, is dat die experts, die hoeven zich niet te integreren. Die dubbele maat, vier gek? Ja, die dubbele maat is super bazig. Het is natuurlijk te zot voor woorden dat een expert hier wel mag zijn... omdat hij meteen werk heeft en omdat hij heel slim is... Maar als mensen heel veel, heel veel slimme dingen bedenken... en je kunt dan de onderkant niet leveren als bedrijf, ja, dan heb je een groot probleem. Dus ja, laat het alsjeblieft gewoon dan ook samen gaan. Uh, ja, ik heb wel een paar vrienden die uh, gewoon op, uh, op het randje leven. Ja, dat is gewoon niet leuk. En die hebben dan geen baan? Nou, die hebben geen baan. Of ja, zitten in de schuldsanering, al dat soort dingen. Vindt u dat de gemeenten zijn geld goed verdeeld tussen uh, nou ja, Brainport... en misschien uh, mensen die werkloos zijn bijvoorbeeld? Uh, nee, het wordt helemaal niet goed verdeeld. Totaal niet. En niet al dat, dat geld naar de, uh, klakkeloos naar het buitenland sturen. Naar het buitenland, wat bedoelt u dan? Uh, mensen die uit het buitenland komen om hier te komen werken. De expert. Kijk, het is, ja, het heeft meer geld aan de Nederlanders. Kijk naar de Nederlanders. Even weer terug naar het armoedemanifest. Er zijn ongeveer 30 organisaties die die 10 punten onderschreven hebben. U heeft hier de folder of het manifest ja. ook daar liggen. Signaleer vroegtijdig, verbeter de schulphulpverlening. We noemen een armoederegisseur bruggen te slaan. Zorg voor een heldere communicatie. Het zijn vrij voor de liggende dingen, zou je zeggen. Ja, dat mag misschien zo zijn. Maar ik denk, als je deze tien punten oppakt... dan heb je de armoede goed in het snotje, de bestrijding. Ja. Nou, je zou zeggen dat is een grote hulp voor al die politieke partijen. Ja. Ja. Wat hoopt u nou straks? Wat hoopt u dat bij de verkiezingen gaat gebeuren? Ja, er zou meer energie in mogen. Er zou nog meer aandacht in mogen. Het zou nog meer een speerpunt mogen zijn. Terug naar het kringloopcentrum... waar deze klant nog heel even een stukje wil rap. Blijf gewoon koel, ga verder niet naar mijn hoofd lopen, zei Ik ben niet meer als jullie, ik wil ook wat bereiken. Zo is dat. Morgen zijn we met z'n allen van één Vandaag in Eindhoven... in Café Stories op Strijp S. Hebben we het onder meer over deze kloof... tussen de slimme Brainports en de mensen aan de andere kant van de samenleving. Met onder andere gedeputeerde Bert Pauli... voormalig PvdA-kamerlid Meili Vos... lokale lijsttrekkers en vertrekkend wethouder Staf de Pla. David Bowie, this is not America. Via de NOS, Erwin van der Looy is vanochtend opgestapt als trainer van Willem II. Twee dagen geleden riepen de Tilburgse fans in een manifest massaal om zijn vertrek. Maar daar wilde de club toen niets van weten. Nu heeft hij zelf de handdoek in de ring gegooid. Van der Looy vindt het jammer dat het zo is gegaan. Ja, teleurgesteld natuurlijk. Dat is, uh, als je zo'n besluit uh, neemt, dan... Uh, dat, dat, uh... Dat wil je niet. Je bent trainer en je wil de klus afmaken. Ik heb in januari gezegd dat ik stop aan het eind van het seizoen. Maar je wil de klus afmaken en met de ploeg in de eredivisie blijven. En we zijn daarop op koers. We hebben het in eigen hand. We staan vijf punten voor op Twente. Alleen ja, de ontwikkelingen hebben me genoodzaakt om toch deze stap te nemen. Waarom ben je dan opgestapt per direct? Wat ik zeg, we staan er goed voor. We zijn op koers. Vijf punten voorsprong. Nou, en Die wil je niet in gevaar brengen door, door een bepaalde negatieve um, omgeving die, die rond de club, rond het team komt. En ik denk dat het team daar zeker niet beter van gaat spelen. Uh, dat is natuurlijk al sinds het, dat ik mijn vertrek heb aangekondigd, uh, proef je dat al. Proef ik het ook met thuiswedstrijden, uh, af en toe spreken horen. Maar ja, die, die acties gaan verder en er komt meer druk op en, de, en er wordt minder steun uh, betuigd aan het team. En volgens mij hebben we die steun hartstikke hard nodig. Heeft het team dat heel hard nodig om, uh, om die voorsprong van vijf punten te verdedigen of uit te breiden. Maar je laat je toch niet wegsturen door boze supporters? Nee, dat laat ik ook niet. Uh, en uh, ik kan me voorstellen dat jij het misschien zo ziet. Alleen het is denk ik net even iets complexer dan dat. Uh, de eerste reactie die jij hebt is precies mijn reactie. Als je dit hoort: van uh, ja, bekijk het en uh, nu hier ga ik zeker niet weg. Alleen als je ziet dat het ten koste gaat van je team en dat het uiteindelijk ten koste gaat van de club, ja, dan. Uh, uh, wat ik net zei, dan kan je als trainer zeggen ik blijf ervoor staan uh, ten koste van alles uh, en ik neem iedereen mee. Of je kan denken van hey, uh, is het handig, is het misschien verstandig, uh, gaat er misschien een andere energie komen, wat positievere sfeer rond het team, uh, waardoor we die voorsprong gewoon makkelijk kunnen verdedigen. Je hebt in een verklaring gisteren gezegd uh, dat je zeer indringende gesprekken geha hebt gehad met je omgeving. Wat bedoel je daarmee? Want dat is ook de reden van dit besluit. Nee, dat is niet de reden van dit besluit. Je hebt een gevoel en je hebt er iets in je hoofd. En daarna ga je dat natuurlijk gewoon overleggen met, uh, met mensen uh, in je familie. Dat is het allerbelangrijkste. En ook met mensen in de voetballerij die je, die je vertrouwt waar je een goed gevoel bij hebt. En je moet het ook niet overdrijven in dringende gesprekken. Dat is gewoon dat je met elkaar praat en spart van hey, uh, dit speelt, dit speelt. Uh, dit is een kant van het verhaal, dit is een kant van het verhaal. En op basis daarvan maak je een keus. Maar zo'n woord suggereert misschien ook. Laat ik het uh, scherp stellen. Bedreigd door supporters? Nee, totaal niet. Nee, totaal niet aan orde. Nou dat dan niet. De opgestapte Willem II trainer Erwin van der Looy was dat in gesprek met NOS verslaggever Vlado Velanoski. Waar heb ik dat eerder gehoord? Een schokkend bericht uit de Zuid-Afrikaanse sportwereld. Triathleet Mlengi Gwala werd belaagd door overvallers die het op zijn benen hadden voorzien. Ze probeerden die benen af te zagen. Malengi Guala was cycling in Durban op de morning van 6 maart, een groep mannen hem af zijn fiets en begon te in beide benen. Al het motief is nog niks bekend officieel, maar het is wel duidelijk dat de overvallers niet uit waren op zijn geld, op zijn telefoon of op zijn fiets. Ze hadden alleen maar aandacht voor zijn benen. Nu kan Guala niet meedoen aan het nationaal kampioenschap Triathlon later deze maand en dat doet vermoeden. Dat er toch iemand zeer gebaat is bij zijn uitschakeling. Terug naar 1994. Kunstchaaster Nancy Kerrigan werd keihard tegen haar knieën geslagen. Nancy Kerrigan, the American figure skater who is widely considered a favorite to win a Winter Olympics gold medal, was attacked at a practice session for the U.S. Figure Skating Championships. <middels> Kerrigan was clubbed on the right knee with a baton by an unidentified man. Nou, ze schreeuwden het uit. Zoals we recent in de film Aytonia konden zien, was Kerrigans grote concurrent. Tonia Harding, in ieder geval haar omgeving verdacht. Voormalig kunstschaatser commentator Joan Hanapol. Goedemiddag, mevrouw Hanapol. Goedemiddag. Ja, een kettingzaag tegen je benen is dan wel weer een nieuw vreselijk hoofdstuk in de sportmishandelingen. Nou ja, het is ja, het is ongehoord. Ik bedoel, ik, ja, je vraagt je dus inderdaad af, eh, zoals al gezegd, is dit gewoon, eh, gewoon, tussen aanhalingstekens, misdaad dus, of is hij werkelijk eh, aangevallen om uit te schakelen? Maar dat ziet er ernaar uit, ja. Ja, ja, ja want hij, hij had een telefoon bij zich, die heeft hij nog aangeboden, een fiets, dat, dat hoefde ja. ze allemaal niet, dus eh, nee. ze wilden hem alleen maar vreselijk mishandelen, en dat is dus ook uh, gelukt. Vrouw Hanapel, ja, 1994, we hebben het er sowieso um, vaker over gehad de afgelopen Tijd omdat die film er was, Aitonia, ja. ja. daarin ja. hebben we het kunnen zien. Neemt u ons nog eens mee, hè? zoals u dat toen beleefd hebt in de tijd, die concurrentiestrijd tussen Harding en Kerrigan? Nou ja, allereerst eh, vond die natuurlijk plaats in de Verenigde Staten, waar ze moesten eh, vechten om het Amerikaans kampioenschap eh, voor de Olympische Spelen. Mm -hmm. En um, daar gebeurde het dus ook. Um, en ja, ik moet je zeggen, ik, ik, ik kon het helemaal niet voorstellen dat dit gebeurd was. En dacht, dat moet wel een foutje zijn of weet ik veel of, wat. Of ja, er zijn misdaad, misdaad. Uh, in die zin uh, heb ik het nooit het eerste moment gedacht aan dat het een inside job zou zijn. Want dat komt bij ons niet voor, dacht u? Nee, dat denk ik niet, ja. nee. Nee, dan gelukkig niet. nee, gelukkig niet. Uh, en uh, ja, dus op een gegeven ogenblik uh, heb je dus inderdaad te maken met een feit... waarvan je denkt, zouden ze, zou, zou ze überhaupt naar de Olympische Spelen komen? Uh, zou, maar het was natuurlijk helemaal niet bewezen. Dus ze konden haar, die Tonja Harding, niet... Uh, ze moest wel ook mee in het team, omdat er uh, geen keiharde bewijzen waren. Dus, ja die, tegen haar. dus al, ja. Mm -hmm. ja, die kwamen dus allebei daar naar Willehammer... Uh, ja, het was een gekkenhuis. En alles, alles stond in het teken daarvan. En dat was natuurlijk ontzettend jammer eigenlijk. Want je bij de Olympische Spelen wil je niet dat dit een hoofdrol gaat spelen. Ik bedoel, het enige wat je zag s'avonds op CNN was... die opende niet met vreselijke dingen die in Afrika gebeurden. Of wat, nee, die opende met Lillehammer. Met, ze hadden het vandaag in één kleedkamer gezeten. Ja, nou, gelukkig maar. Ja. Maar het, is, het was... Ja, het was Ongelooflijk naai. En ja, de film. Ik bedoel, het is natuurlijk een, uh, geen renommee voor onze sport. Nee, zeker. Maar, maar die stond natuurlijk wel in de belangstelling. Want in één keer die namen en ook, ook, ook alle anderen. Katrina Wiet, allemaal, allemaal sterren. In één keer ging het wel voortdurend natuurlijk over dat, dat kunstschaatsen. Ja, nou ja, het ging, voor, het, het ging niet, niet over het kunstgaat. Het ging over de misdaad ja. dus. En, en, dat, en dat stond uh, ja, in de limelights. Uh, ja. heel vervelend. Uh, maar ik moet zeggen dat... Um, de, en, en die hele wedstrijd die verliep natuurlijk heel anders. Want ook Kerrigan won het niet. Die werd gewonnen door een 17-jarig meisje uit Oekraïne... die mm -hmm. voor het eerst meereed bij de Olympische Spelen. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar even, even ja. terug naar wat er uh, daarvoor dan gebeurde. Want gelukkig kon Nancy Kerrigan daarna wel weer dat, dat in ieder geval. Ja. Um, maar um, is het, kan het inderdaad zo ver gaan tussen concurrenten? En ja, nou, u weet het meest natuurlijk over die kunstschaatswereld. Maar, maar ook daarbuiten, je hoort het ook wel eens he, van de atletes... die bij atletiekwedstrijden elkaar vuil aankijken... als ze in de lift naar boven staan, uh, uh, aan het gaan zijn. Van, hoe, hoe ver kan dat gaan, die concurrentiestrijd? Psychologische oorlogsvoering, alles wat erbij komt kijken. Nou, deze, ja, de psychologische oorlogsvoering, uh, ja, dat, dat, dat is natuurlijk al van alle tijden. Ik bedoel, dat gebeurde ook uh, best wel een beetje in mijn tijd. Maar ja, als je kijkt, uh, ik heb natuurlijk een enorme rivaliteit gehad met Charles Dijkstra. Zeker. Uh, uh, dat was natuurlijk best, uh, best uh, hard. En, uh, maar wij sliepen altijd in één kamer, na alle wedstrijden, ook bij de Olympische Spelen. En wij waren daarbuiten heel goed bevriend... Dat, zo kan het ook. Ik en waar bedoel, ging het dan meenemen... hard? Op, op, op, op welk nou, moment nou, was het dan, dan echt dan hard? Gewoon, nou ja, de rivaliteit als we op het ijs stonden. Dat was, ik bedoel, zij met haar kuur... en dan later op mijn me voorzicht met mijn kuur. Dus Hoopte gewoon, u dat uh... ze stiekem dat ze viel? Nou, nee, zover. Nee. Nou ja, kijk, het is natuurlijk... Uh, dat... Maar dat is normaal. Oh, ik bedoel, ja. je, nou, je wilt. Nou, de, je hopen hebt, dat ze viel, valt, maar je, dat is dan wel ja, normaal. Ja, maar het is hetzelfde ja. met als je hard loopt, wil je harder lopen dan de ander. Ik ja. bedoel, anders moet je niet aan topsport gaan doen. Nee, ik hoopte niet dat ze viel. Oh. Ik hoopte dat ik beter zou rijden dan zij. Dat is een ander uitgangspunt, ja. natuurlijk. Ja. En daar gaat topsport om. Mm -hmm. Ik bedoel, anders is het niet. Uh, je, wil, je wil de beste zijn. Dus, dus wil je beter zijn dan jouw rivalen. Ja. Maar Schalkje en ik zijn nu 70 jaar bevriend. En uh, heel erg Vrienden, ze zitten ook in mijn stichting, stichting in Nederland. Mm. Dus dat uh, is allemaal heel de goed. De beste afblokken. ambassadeurs die je natuurlijk uh, kunt hebben. Vindt u het vervelend ja. dat uh, nu ook, ook met die film, hè, er Dus uh, nog een Oscar voor, voor de beste vrouwelijke bijrol uh, voor uitgereikt. Vindt u het vervelend dat dit incident, zoals dat genoemd wordt, uh, steeds weer naar voren komt? Zeg maar die, die, die zwarte plek in de geschiedenis van het kunstschaatsen? Ik vind het meer dan vervelend. Ik vind het vreselijk. Want één ding zo eruit lichten. En ja, het zal wel geld opbrengen. En uh, daar is het meeste te doen uh, natuurlijk uh, overal uh, tegenwoordig. Maar het is voor onze sport uh, helemaal niet leuk. En uh, ja, ik zou willen dat het geen uh, cashbox uh, succes wordt in Nederland. En dat we overgaan tot de orde van de dag met mijn prachtige sport. Ja, nou, ik heb me goed, wel vermaakt hoor, bij de film, moet ik eerlijk. Uh, zeggen. Ja, Nancy yeah. Kerrigan overigens deed nog mee met het programma Dancing with the Stars uh, yeah. vorig jaar. Um, uiteindelijk oh, heeft het er misschien toch niet zo slecht ge gedaan. Laten we hopen dat het met die triatleet, die Guala in Zuid-Afrika ook snel weer goed gaat. Ik las net dat er voor hem een crowdfund actie opgezet is. Maar ja, hij wil natuurlijk gewoon, hè, zo gaat het bij sporters die willen rennen, fietsen, zwemmen en alles wat erbij hoort. Ja. Ik, dank u. Uh, nou, we hebben het verhaal nog één keer gedaan. <laughs> Mevrouw ja, voor de, In ieder geval voor deze winter. Nu zijn we er voor deze winter. Klaar mee. Ik dank <laughs> ja. u hartelijk dat u het nog eens voor ons terug wilde halen. Joan okay, Hanapel, wel, voormalig. Kunstgaats verdette coach en commentator. Feit of fictie. Lammert over baby's. Ja, een uh, opmerkelijk onderzoek: baby's die meer op hun vader lijken dan op hun moeder, zouden gezonder zijn. You may be happy to have your mother's eyes, but it could be better voor you if you looked a little bit more like your dad. This according to a new study and it says that children who resemble their fathers at birth are healthier by the time they reach their first birthday. Ja, ah, Amerikaans onderzoek, heerlijk voorgelezen natuurlijk. <laughs> maar dat komt dus uit Amerika, dit onderzoek. Ja, ja, klopt. De Binghamton University in de staat New York deed een studie in 715 gezinnen. Gezinnen waarvan de vader niet in dat gezin woonde, maar wel contact had met de baby. En wat schiet de baby er dan mee op als die lijkt op de vader? Nou, ze zijn minder vaak ziek, hoeven minder naar de eerste hulp... en hebben bijvoorbeeld minder last van astma dan baby's... die niet op hun vader lijken, al dus die studie dus. Oké, okay, maar lijken pasgeboren baby's vaak op hun vader? Kun je dat zeggen? Ja, ik heb dat wel eens gehoord. Uh, ik vroeg daarnaar uh, aan David Borman. Hij is verloskundige en schreef het boek Aanpakken voor aanstaande vaders. Nou, dat wordt wel gezegd. En of dat een, een, een bakenpraatje is of niet, dat weet ik niet helemaal precies. Ik, uh, ik heb wel vaak meegemaakt dat vaders dat in ieder geval vinden... En ik moet ook eerlijk zeggen dat ik het zelf ook zo heb ervaren. Uh, dus ik zag met name gelijk na de geboorte wat overeenkomsten met mezelf. En mijn vrouw bevestigde mij daarin. Dus uh, ja, het lijkt toch wel een beetje te kloppen. Ah, en die vaders die houden de gezondheid van zo'n kind dat op ze lijkt dan beter in de gaten dan uh, vaders. Die vinden dat hun kind niet op ze lijkt. Ja, die vraag legde oh. ik voor aan Marius van Richteren van de VDRS. Dat is een stichting voor betrokken vaderschap. Op een zeker moment heeft vaders... Uh, dus ook alleen, laat maar zeggen, uh, tijd met, uh, met, met, met de baby. Uh, en dat betekent dus dat, uh, dat er meer betrokkenheid van vaders kant is. En ik kan me dat heel goed voorstellen, want dat is ook wat wij in allerlei onderzoeken zien. Dat de betrokkenheid van vader, dus alertheid, nabijheid, aanwezigheid dat die wel heel positief werkt op de, op de gezondheid van baby's... en ook op de gezondheid van de moeder trouwens. Oké, okay, dus het is een kwestie van betrokkenheid en toewijding bij de vaders. Ja, dat zegt ook Beatrice Smulders... misschien wel de bekendste verloskundige van Nederland. Ja, ik denk als vaders zichzelf herkennen in een baby... dat ze eerder de vaderrol op zich nemen... en uh, dus ook uh, uh, voor de moeders willen zorgen... en dat geeft een absolute meer garantie voor de gezondheid van zijn kind... de rest van zijn leven. Oh, zeg, euh, nou ja, laten we het dan maar eens even samenvatten. Wat is dan de uitkomst van deze feit of fictie, Lammert? Ja, de conclusie van de Amerikaanse onderzoekers dat baby's die op hun vader lijken gezonder zijn, klopt niet één op één. Het zit hem namelijk niet per se in die gelijkenis, maar wel in de aandacht van de vader voor zijn kind. En die vaderlijke aandacht ja, maakt een baby dus blijkbaar gezonder. Oké, okay. nee, dat lucht me wel een klein beetje op voor al die kinderen, die meisjes bijvoorbeeld en zo, die niet echt meteen sprekend op hun vader zijn. Nee, maar het wordt dus inderdaad ja. gezegd dat de baby's de eerste weken in ieder geval heel erg op de vader lijkt... zodat wij echt weten dat de vader ook echt de vader is. Ja, precies. ja. Dus ja. Van van natuur. than sorry. ja, ja. Oh, inderdaad. Zeg Lammert, over een uurtje spreken we elkaar weer. Training vandaag, uh, wat uh, ga je zo vertellen, denk je? Er is uh, gedoe om de beveiliging van een Charlie Hebdo-overlevende. En uh, slaap je met een nachtlampje aan... dan moet je daar meteen mee stoppen, zeggen wetenschappers nu. Je hoort zo meteen waarom. Ik oh, ben benieuwd. Um, dat horen we dus uh, over een uurtje in training vandaag. Eén vandaag gaat door na drieën. Na drie uur dan gaan wij praten over roken. Die uh, rechtszaak die uh, Benedict Fick, de advocaten, wilde starten... tegen de tabaksindustrie. Het OM neemt die niet over. Maar er is enorm veel belangstelling en steun voor. Waar gaat die lobby uiteindelijk toe leiden? Gaat het zo over. Tot zo.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 De rest van je leven blijft dat gewoon bij je. Argos, oh, zaterdag om 2 uur. Op NPO Radio 1, het nieuws van Kanten. Op woensdag 21 maart is het raadgevend referendum over de wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten 2017. Dat betekent dat je mag gaan stemmen om zo je voorkeur uit te spreken. Je kunt je stem uitbrengen bij elk stembureau binnen je gemeente.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 De SP kiest niet voor snelle winsten, maar voor elkaar. Stem 21 maart. SP.